Een kunstenaar ben ik niet, een vrouw wel, en volgens mijn paspoort heb ik ook een identiteit. Af en toe verlies ik die, zowel letterlijk als figuurlijk, en hoe ik dat allemaal beleef, toon ik jullie graag vanaf 18 november tot 20 december in de boddelarij in Wellen, samen met andere zeer interessante mensen. Dus van harte welkom, voor meer. Nu een voorbeeld van een liedje hoe ik vrouwelijkheid interpreteer. Been a